Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het reisadvies voor Parijs is aangescherpt. De Franse hoofdstad is verhoogd naar geel vanwege terreurdreiging. Je kan wel nog naar Parijs reizen, maar er zijn risico's. Bijna een week geleden was er een aanval in de buurt van de Eiffeltoren. Daarbij viel een dode en raakten twee mensen gewond. In de rest van Frankrijk is het reisadvies nog wel groen. En in Rotterdam is gisteren een man van 60 overleden in een politiecel... De agenten waren gebeld omdat hij dronken was en onwel was geworden. Hij mocht zijn roes uitslapen op het bureau. Elk half uur werd er even bij hem gekeken of alles wel oké okay ging. Bij de laatste controle ademde de man niet meer. En een volleybalwedstrijd in Griekenland is compleet uit de hand gelopen. Supporters van twee clubs uit Athene gingen buiten de sporthal op de vuist met elkaar en de politie. Er werd met stenen en brandbommen gegooid en de volleybalhooligans staken vuurwerk af... Een agent vecht voor zijn leven nadat hij in zijn been werd geraakt met een vuurpijl. En een mooie actie voor een deelnemer aan een Britse spelshow. Brad van 30 deed mee om geld te winnen om zijn bucketlist af te vinken. Dat is in zijn geval hard nodig want Brad is ongeneeslijk ziek. Het liep alleen anders dan hij had gehoopt. Brad, the dream was 75.000 pounds. But you sold your box. Je hebt de table van het begin gebracht, Brad. Bye, Thank you. Nou, hij won uiteindelijk het koffertje met vijf pond. Een andere deelnemer vond dat zo zielig dat ze een crowdfunding begon. In een week tijd is al meer dan een ton opgehaald. Brad wil met het geld nog één keer een mooie reis maken naar India en Thailand. En het weer nog. In het noordoosten nog wat regen of natte sneeuw. In de rest van het land is het grijs, maar droog. Vanmiddag eigenlijk meer van dat, met in het westen misschien zelfs wat zon. Het wordt 2 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen fine-meldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke hap, gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel.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 Nou, dat was maar een heel klein stukje van een heel goed nummer. Maar goed, ik was even in de keuken koffie aan het zetten... en hadden niet in de gaten dat, uh, dat we alweer in de tweede uur zaten. Wat gaat dat toch allemaal ongelooflijk snel. Ja. Ja, dat is niet te geloven. En dat hebben wij. Ja, nee, dat is ook zo. Maar ja. jij zet de koffie voor de bij ons aangeschoven gast. Jazeker. Vertel dol, want uh, jullie waren meteen zo in gesprek dat er een stilte viel voor de luisteraar. Nou, het, het grappige is, ja. Het grappige is dat. Uh, moet ik je bij. Wil je dat ik je bij je artiestenaam noem of gewoon bij je eigen voornaam? Uh, voor u mag u zeggen Jasper of Trepp wordt. Beide is prima. Juist, ja, beide ja. prima. Dan noem ik je even Jasper. Yes. Uh, <coughs> Jasper en ik hebben al jaren contact. <laughs> En ik probeer hem ook al jaren voor de microfoon te krijgen. Ja, yeah, zeker. Maar, uh, dat, kijk, ik ben natuurlijk hopeloos, hopeloos ouderwets met mijn Facebook. Uh, <laughs> en dat in tegenstelling tot Jasper, die natuurlijk <laughs> hartstikke jong is. En uh, ja, Facebook uh, amper bezoekt. Yeah. Dus ja, dan wil er nog wel eens wat tijd uh, overheen gaan. Maar gelukkig. Uh, een paar weken geleden uh, kreeg ik ineens weer een, een berichtje van Jasper. Oh, sorry dat het zo lang geduurd heeft. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is geloof ik twee jaar terug, hè? de laatste ja, keer 20, dat we elkaar Ja. ja. Uh, maar waarom uh, wil ik nou zo graag Jasper voor de microfoon hebben bij ons? Nou, ik, ik zal het jullie allemaal uitleggen. Uh, ik, ik zat jaren geleden toen ik uh, hier uh, aan het werk was, ook in de redactie... Toen kwam er eens een keer wat voorbij, een nummer. En ik luister dan graag alle nummers van artiesten en muzikanten... die ik nog niet ken. Maar dit nummer, dat viel mijn mond wel even van open. Jij, jij weet natuurlijk ongetwijfeld over welk nummer ik het heb. The Rain. Yeah. Ja, dat is zo'n waanzinnig nummer. En toen ben ik eens even in het leven van de artiest gedoken. En toen dacht ik, verhip, hij komt nog uit Zandvoort ook. Yeah. <laughs> wat, wat, wat mogen we daar ongelooflijk trots op zijn? En... Ja, wat dat betreft, uh, we hebben het net gehad... over hoe het is om in Zandvoort te wonen. Inmiddels woont Jasper niet meer in Zandvoort, helaas. Ja. Maar voor mij blijft hij toch in Zandvoort. Want de eerste 16 jaar heeft hij hier doorgebracht. Maar Zeker. goed, um, ik heb dat nummer regelmatig gedraaid. Dat is zo'n sterk nummer. En jij hebt zo'n prachtige stem. Dankjewel. En je doet het allemaal zelf. Ja. En ik, ik, ik heb daar een zwak voor... Uh, uh, jonge mensen die zo met muziek bezig zijn, serieus, uh, ontwikkelend, en daar zoiets moois kunnen neerzetten. En uh, dan verdien je, wat mij betreft ook gewoon, een open deur naar een groter podium. Nou, u, u en, uh, warmt me hard hoor. Dat is uh, iets te veel uh, respect <laughs> naar mij toe. Nee, nee, nee, dat moet je niet nee, zeggen, dat want is, dat is niet dat waar. Bescheidenheid, Jasper. Ja, ja, ja, dat is bescheidenheid, Jasper. Dat dat, maar dat, dat is niet zo, Jasper. Het, het, het, het, het, het, het je hebt weer een paar nummers geschreven. Uh, ja. ik, ik heb ze geluisterd. En toen wist ik het zeker. Jij ja, moet gewoon gehoord worden. <laughs> ja, je moet gewoon gehoord worden. En, en uh, ik, daarom wilde ik toch graag uh, met je praten en de mensen jouw muziek laten luisteren. Uh, maar eigenlijk zit ik al alles een beetje weg te geven. Hè? Ja, wat ja, ben maar ik dan laat, weer stom bezig? Laat, hè? Nou even, laat nou eerst even luisteren. Nou, ik vind het wel leuk om we, niet te veel uh, te zeggen. <laughs> eerst even luisteren. Zullen we dat nummer The Rain er eens bij halen? Ja. Was dat jouw eerste nummer, Jasper? Ja, het is wel een tijd geleden, maar dit is mijn eerste nummer dat ik heb Ja, echt, uh, nou, als, gezegd, nou ja. weet je, jongen, als, als dit. En dat vermoedde ik al dat dit je eerste nummer was. Als dit je eerste nummer is. Dan zit in jou een echte, echte muzikant. Nee, Echt, een echte artiest. Ik, ik laat hem jullie ook even horen. Dan komt hij aan. De, oh, ho. Oh, oh, er was nog iemand anders. The Rain van Report.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 Nou, dat was het dan. Do You Like The Rain? En, en, en, ja, nou ja ik, ik, ik vond het een ontdekking, joh. Ik, ik, ik was zo blij, ik werd ik hiervan. Uh, je, je gebruik maken van de, van de muziek, je stem, je tekst. Uh, dit was voor jou het startschot, hè? Ja, ja zeker. Je is het allereerste nummer. Ja, mijn eerste nummer dat ik echt, uh, ik had natuurlijk uh, voorheen voornamelijk wel demo's gemaakt. En, ja. Uh, uh, per ongeluk wat uitgebracht, wat eigenlijk niet de bedoeling was. Maar uh, dit was eigenlijk het eerste ja. nummer dat ik wel kan zeggen van ja... Hier sta ik achter. Hier sta ik achter, dit is volmaakt. Het, en het is natuurlijk een aantal jaar geleden, je merkt het in mijn, uh, mijn Engels gebruik. Hè? want ik gebruik natuurlijk tegenwoordig nou, Engels ook, meer. Nou, ook je stem, die was iets hoger nog. Ja, zeker. Ja. zeker ik was veel <laughs> jonger. Dit is echt uh, late night in, mijn, in de avond, even in de regen gemaakt. Hoe, hoe oud was je hier toen je dit nummer maakte? Volgens mij was dit 2018, 17. Dus het okay. kan al zijn dat 15, 16 was dat ik dit maakte. Ja, want je dat... woonde nog op Zandvoort. Ja, ik woonde nog in Zandvoort. Ja. Ik ben al vijf jaar weg, dus het is sowieso ja. al vijf jaar geleden. Ja, ja, ja. Nou, zo, dat is lang voor mij. Um, maar ik, ik ben wel heel trots op het nummer in de wijze... dat het heel veel deuren voor mij heeft geopend. Uh, ook in mijn uh, artiestencarrière qua acteren. Namelijk, ik heb uh, genoeg familieleden binnen de danswereld. Hè? Want ik ben eigenlijk een vermaakt danser, afgestudeerd. Heb ja, je dat nou op je theaterschool gedaan? Uh, Lucia Martas is... Uh, zo, ja, Performing zo. Arts in Amsterdam. Doe maar, Teuntje. Hij ja, ja, ja. wel. Ja. En, MBO afgerond. <laughs> ja. uh, ik wou eerst HBO doen. Lucia Martas was ook in die niet doen. doen. Ja. Maar uh, nee, ik wilde eventjes een uh, mooi plan B. Dus ik doe nu uh, ja. wat andere dingen. Maar dat heeft wel de deur geopend om uh, meer connecties te maken. En... Ik geloof ook een beetje te denken dat dat ook de deur heeft geopend... voor Afrotros at the time. Want ik heb ook nog gespeeld in uh, Dance Camp, twee seizoenen. En een episode of twee in Verborgen Verhalen. Dus dat zijn meer acteerdingen. heeft niet zozeer met muziek te maken. Maar zo zie je maar weer in de culturele wereld waar we nu leven. Je ja. hoeft maar één ding ja. uit te brengen. En je kan 10.000 connecties daarmee maken in andere werelden. En zo ja. is het ook. Ja. hoewel Mijn dochter heeft ook wat uitgebracht. Maar, uh, ja, maar ja, die, goed, die is er ook niet echt mee bezig. Die ja. heeft wel theaterschool uh, afgerond. Ja. Maar die is nu weer een heel andere richting in. En, uh, ja, je moet consistent ja. blijven. Dat is, Precies, ja. dat Precies. hoor ik aan jou. Dat is heel belangrijk ja. wat ja. je daar zegt. Ja. Consistent blijven. Ja. Gewoon door je jezelf neer. Ja. En dan kan het publiek ook met jou meegroeien. Precies, dan weet je ja. ook wie je bent. Ja. In plaats van dat je hè, maandag release je nummer met allemaal ja. rap en wat dan ook. En ja. opeens... Twee maanden, drie Absolute. maanden, daarna doe je R&B. Dan ja. weet ze ook niet meer waar, wie nee. ze luisteren. Nee. nee, want dat heb je goed door. Want dat zie je ook aan de grootheden die wij kennen. Dat zijn mensen die van, van jongs af aan dit deden. Yeah. En zo leven wij met ze mee. En als je dan een nummer hoort, weet je meteen... oh, dat is Rob de Nijs. Oh, dat weet ik veel. Ik noem even iets heel ouderwets. Oh, dat is Dolly Parton. Yeah. No doubt. Yeah. En als je zo begint, dan ben je heel slim bezig. Exactly. Yeah. Heel slim. Ja, zeker. Maar ja, goed, je hebt natuurlijk nu ook uh, als basis... dat je gewoon enorm goed kunt dansen, blijkbaar. Yeah. Heb yeah. ik niet geweten van je. <laughs> <laughs> Maar ook dat is dan een deur die wordt opengezet natuurlijk. Kijk, laten we wel wezen, je ziet er hartstikke goed uit. Dank u wel. Uh, en als je, Ja, nou ja, dat is nou helemaal zo. Ik bedoel, je hebt niet bepaald een bochel en je kijkt niet scheel. Dus uh, ja. weet je je, je, je bent gewoon een knappe gozerd. Nee, en als je dan ook nog uh, uh, zoiets heel goed kan in zo'n uh, zo creatief vak... en je, je bent daarvoor afgestudeerd... Ja, dan, dan gaat er al een deur open. En ja. vaak, als die deur eenmaal open is, dan is het lopen door de gang en andere deuren open, openen net iets makkelijker, natuurlijk. Ja, je durft maar, dus het meer. Laat, ja. precies, ja. laat niet verlet dat je het moet kunnen. Ja. En uh, met dit nummer kun je het. Nee. Dat, dat, dat is no doubt. Uh, uh, uh, en. Um, je, je hebt het dan over dat van ook door dit nummer ook dat je connecties hebt weten te maken. Wat, als ik mag vragen, wat voor connecties heb je gelegd na dit nummer op muzikaal gebied? Dan. Op een muzikaal gebied, ja. Ik heb uh, sowieso uh, na dat nummer qua, wat, uh, qua optredens betreft, hè, heb ik uh, via Desmond Reed, dat is uh, tegenwoordig ook mijn manager, samen met uh, Leroy. Uh, die is, uh, Leroy is trouwens van uh, Zwart Licht, dat is ook uh, vrij bekend. Uh, via hem heb ik wat de optredenswet te regelen in Amsterdam. Ja. Uh, ik heb ook in de Meervaart gestaan, Leuk. Uh, maar ook binnen Haarlem zelf. Hè. Ik heb wat uh, artiestelijke vrienden waar ik eigenlijk voornamelijk muziek mee maak. Eentje daarvan is uh, T111, Thiest <coughs> Klooster. Hij zou vandaag eigenlijk er ook bij zijn, maar man heeft het druk. Oh, wat, jammer. <laughs> heeft het druk maar wat jammer. Met hem maak ik voornamelijk ook heel veel muziek. Ik ga binnenkort ja. op een soort van mini-tour met hem in uh, februari voor zijn album. En dan gaan we Leiden, Amsterdam, Haarlem... en andere locaties worden nog geconfirmed. Ja. Eh, Amsterdam weet ik trouwens ook niet zeker. Maar het komt erop neer. We gaan heel veel nummers uitbrengen. Hij gaat een album uitbrengen. We gaan tours maken. En bijvoorbeeld 22 december heb ik ook een uh, optreden. Ook vanwege hè, allemaal connecties die ik via die nummers heb weten te maken. Ja. Maar ik denk... de de meest voornamelijke connecties die ik echt heb gemaakt zijn T111 en E.M. Uh, Boozy. Dat zijn twee artiesten, een producer en een artiest in, uh, in Haarlem. Ja. Die, uh, die maken de gekste tunes daar. Ja, ja, ja. Op hun ben ik heel trots. Met hun uh, werk ik graag samen. Uh, ja, ja, ja. En de 22ste, waar treed je dan op? Die je uh, nu net noemt? Die me. Uh, Young Connect uh, okay. Feest is dat. Het is een soort van buurtfeest, gratis centraïde. Uh, check mijn Instagram, Trapport, en dan uh, krijg je alle informatie binnen. Dat heb ik dus niet. Ja, dan ga ik door. Alles hadden we wel eerder contact gehad. Ja, zeker weten. Ja, zeker ja, weten. Instagram moet je dan straks nog even noemen, zodat de mensen je kunnen opsporen. Ja, ja, ja, ja, ja zo is het. Weten. Weten. Ja. En, en in Haarlem, waar, waar zijn jullie daarmee bezig? Om, uh, nou, op binnen Haarlem, we hebben vorig jaar, jaar, twee jaar geleden, hadden we een. Uh, Albumfeest, een album release party van 211, dus daar heb ik ook opgetreden. Ja. En ik probeer nog een beetje iets wat connecties met Patrona te maken. Daar heb ik voorheen ja. ook gewerkt als ja. dus assistent bedrijfsleider. Kijk. Dus ik hoop dat die connecties me ergens weer, weer zo'n zo deurtje. Hè? Ja, ja. goede indruk laten. Ja, ik, mag mag ja, ja, ja. Ik, ik hoop het, maar zo niet, weet je uh, eigenlijk alles rondom uh, regio Groot Amsterdam, dat is een vrij grote regio, ja. is uh, wel mijn, uh, mijn doelgroep Randstad. Alles wat daarmee te maken heeft. Ja. Ja. Dus binnen Haarlem op dit moment heb ik daar niet zo heel veel staan. Maar, maar regelt jouw producer dat dan niet voor je? Uh, manager. manager. Oh, je investment. manager? Ja, ja, ja. Uh, oh, die heb je ook? Ja, 5730. Dat is een uh, production label company. Met okay. hun zit ik. Niks getekend, maar ze zijn heel vrij. Heel cool. En zij proberen me eigenlijk overal nergens neer te zetten waar ze me kunnen neerzetten. Ja. Maar ze hebben natuurlijk ook hun eigen carrière. Dus ze proberen ze allemaal een beetje te combineren. Dus uh, 22 december en de show's in februari. Dat is op dit moment hè, echt mijn visie en uh, mijn nieuwe nummers die ik ga uitbrengen. Maar uh, qua Haarlem, nee, eigenlijk toevallig heb ik daar nu voorlopig niks staan. Niet, oh, oké. Okay. Nee. Okay. Okay. nee, omdat ik, ik dacht dat ik je uh, Haarlem hoorde zeggen. Uh... Ja, voor die februari-shows is dat wel trouwens. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja oké. Okay. Uh, zullen we nog even een nummer voor je draaien? Ja, ik heb... Butterflies heb ik uitgezocht. Oh, die is ook wel leuk. Ja, die is Dat is een uitge... lief nummer, ja, hè? Ja, ja. ja voor die, vond ik, ik, vond die emotie erin uh, vond ik zo mooi. Uh, komt die, Butterflies. Oh, daar zat nog een ander. through my room I think I'm a suffocate all these lies form a giant tomb containing all my hate I do not matter I do not matter can I get sadder shit goes faster faster than light don't you test me yeah yeah 'cause I won't touch you Yeah. I could never believe in a miracle Call me up guard so I'm kind of hysterical Toy with my feelings and I will get critical Wanna be artist who's gonna get lyrical I wanna move but I'm paralyzed Smoking a dupe and I fantasized I can't feel my face right now So I might just do or die. All these butterflies dripping in my room might be analyzed, cause I'm causing doom. doom. Hey. doomsday, you say, let it be, cause it might be you, babe.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 Butterflies flying through my room I think I'ma suffocate All these lights form a giant tomb containing all my hate I do not matter, I do not matter, can it get sadder? Shit goes faster, faster than light Ja, dan was dit het nummer Butterflies van Trapport. Uh, en ondertussen zaten wij door te praten. Ja, want, lekker door te kletsen. Want Jasper zit te lachen en die zegt... Oh ja, dat was van toen en toen. En ja, wat leuk dat u dat leuk vindt, maar... maar. Dat is eigenlijk niet meer Jas wat ik maak. Jasper nee. ging door, vertel. Ja, dus uh, dat zijn eigenlijk allemaal nummers richting de R&B, jazz, neo-soul. En dat zijn uh, nog steeds genres die heel dicht op mijn hart liggen. Wat ik op een gegeven moment echt wel weer wil doortrekken. Maar dat zijn genres die ik op een later leeftijd als ik een grotere doelgroep bereikt Dat wil doortrekken. Dus uh, tegenwoordig maak ik eigenlijk uh, jazzrap. En wat dat eigenlijk is: ze pakken elementen, samples en, uh, en uh, instrumentals. Van hele bekende jazznummers. En daar zetten ze dan de meest freaky cool dope uh, drum patterns onder. En artiesten die dat heel goed doen, zijn uh, artiest, artiesten in uh, Engeland vooral. Dat is uh, Artin en uh, Saint. Dat zijn uh, vrij bekende artiesten. En het genre dat zij aanpakken... Nou, dat, uh, dat uh, probeer ik nu helemaal te masteren. Daar komt een, uh, er komen allemaal singles vanuit. Hopelijk een album, als de mensen erom vragen. En uh, ja, het is een heel ander genre... dan wat ik, uh, wat ik vroeger heb uitgebracht. Maar zoals jullie net al zeiden... het zijn wel genres, hè? het is het waard... het klinkt mooi, het is prachtig, ik moet het niet opgeven ik ga ik nee. zeker niet doen, maar ik heb het wel even op pauze gezet. Ja, ja. zeker. Ik loop gewoon hopeloos achter. Wat ja. is dit? Oh. Maar ey, nu hou ik jullie op de date. Dat is belangrijk Ja, we worden zwijgen helemaal. Ja. Waren wij ze zwijgt, ik zit hier gewoon te leren. Ja, ja is, is, is, ben je nooit door, door Jaap gevraagd? Door... Jaap Koper? Jaap Koper hier bij ons? Uh, nee. nee. Nou, dat okay. moeten we dan toch maar eens doorgeven aan Jaap. Want ja. uh, Jaap die, uh, kan waarschijnlijk jou... Het, het, muziek van vandaag beter uh, promoten dan dat wij hier nu doen. Want ik sta gewoon dus al die oude meuken weg te draaien. Oké, okay, gelukkig. Heerlijk, ja, zeker. <laughs> ik begon wel een beetje te generen. Maar uh, ja, nou, ik vind het gewoon mooi. Uh, Even denken, wat wou ik nou nog meer vragen? Nou, ja, Jab heeft donderdagavond natuurlijk ook live. Ja, altijd Alt, Alt fm hier. En dan treed je gewoon live op in de studio. Dat, uh, nee, zo dat zo technisch doen. zijn wij nog niet, Beb en ik met z'n tweeën. Nee, nee. Dat, dat hebben we nog niet voor elkaar. Nee, als Dolly koffie zet, valt er gewoon nog een pauze van een minuut. Nee. Of het ben je gemeen? Exposed. Ja. Ja, ja, ja, ja. Zo gaan die dingen, hè? Zo gaan die dingen. Maar goed, um, de, de, de, de Zandvoortse Roots. Uh, je bent uh, nu naar Haarlem vertrokken. Ja. Uh, dat is misschien eigenlijk ook uh, voor je ontwikkelingen qua muziek en... Uh, heel verdelig. Uh, ja, het ja. is, is een stuk beter, denk ik, hè? Nou, echt. Ik, ik kan wel heel eerlijk zeggen... Haarlem is de place to be vergeleken met Zandvoort als het gaat om muziek. Weet Eerlijk je, waar? 16 jaar hier gewoond en eigenlijk nauwelijks echt muzikale connecties kunnen maken of iets kunnen te regelen. Mm -hmm. En eigenlijk bijna het eerste jaar dat ik in Haarlem al zat, had ik connecties, optredens, alles. Alles wat ik maar, zeg maar wilde hier in Zandvoort, kon ik hier maar niet krijgen. en Ik kom daar en ik had het. Amsterdam ja. is dan nog meer de place to be, to be real. Ja, tuurlijk. Maar, ja, eh, ja. Maar toch, uh, ik, ik kan me nog herinneren... wij hadden een programma hier, Zand Draait Door. Yeah. En toen had ik ook een, een liedje ooit gehoord van Jack and the Weatherman. Ik weet niet of je, ze, of je van ze gehoord hebt. Nee, nou, nee. Die, die trekken nu de hele wereld over. Maar dat was dus ook in een begintijd. En toen dacht ik, oh, wat is dit leuk. Die nodig ik uit, die twee. Yeah. En ja. uh, die, die vertelde dus dat uh, Jack zat ergens op het terrasje. En uh, Bas die liep voorbij... En die dacht, ach, ik ga ook eigenlijk even zitten op het terrasje. En nou ja, die raakten met elkaar aan de praten. En toen bleek dus dat het alle twee dat ze uh, aan muziek deden. Yeah. En die zijn toen een beetje gaan jammen met z'n tweeën. En dat bleek fantastisch te klinken. Nou, en weet je, we zijn nu drie of vier albums verder. En zoals ik al zei, ze trekken heel de wereld over. Yeah. Uh, podia, uh, zalen vol... Gewoon fantastisch. En ja, geweldig. Dat, dat geluk moet je natuurlijk ook hebben. En ja. dan moet je ook een beetje... inderdaad dicht bij, uh, dicht ja. bij de kachel gaan zitten. Ja. Uh, om, om ook die mensen te gaan ontmoeten. En ja. al pratend... Uh, ja, kunnen er dan hele mooie dingen geboren worden? hè? Ja. Ja, maar dat even. ervaar jij nu dus ook. Ja, ik ben sowieso wel een beetje een sociale vlinder. Weet je, als ik ergens op het terras zit, ik heb het heel erg van mijn moeder. Ja. Mijn moeder is uh, sowieso shout-out naar mijn moeder. Joan, <laughs> de liefste vrouw die ik ooit heb ontmoet. Uh, ik heb sowieso <laughs> mijn sociale skills wel echt van haar. Ja. En uh, ja, op elk terras dat we samen of als ik alleen zit... weet je, ik kan altijd wel met iemand in de praat raken. Leuk. Ik heb gesprekken gehad met mensen uit Amerika... als ik gewoon random ergens even het uh, terrasje ging zitten. Ja. Uh, dat ze hele levensverhalen te vertellen hebben. En ja, dat zou je nooit weten... als je niet gewoon even je mond open trekt. Dus nee, zeg, dat nou, is waar. Lekker dagje vandaag, weet je. Ja. Zo simpel kan het al zijn. Ja, zo simpel is het ja. inderdaad. Ja, geïnteresseerd ja. ja. zijn in mensen. Ja. ja, en dan ja. ga je dus merken dat de wereld heel klein kan zijn. En uh, dat, uh, dat je... Uh, ja, dat, dat veel meer dan je verwacht... dat je mensen uit je eigen straatje gewoon tegenkomt. Hè? Ik bedoel, je, je eigen straatje waar je doorheen aan het wandelen bent... op dat moment in je leven. Ja. Ja. En, en ja. dat gebeurt dus nu bij jou ook, dat ondervind je. Ja, zeker. Maar je, je. je zegt, je zit op school, ja. want je klas luistert. Wat voor school doe je nu? Nou, Ik weet niet zeker of mijn klas luistert. Zo nou ja, goed, dat hoopte je. Maar je nou, zei het dat... woord klas, dus ik denk dat zit ja, je op school. Dat is er wel aan ja, ik het Ik ben nu uh, student bij de HVA. En ik studeer eigenlijk op het moment uh, programmeren... wat iets heel anders is dan het allemaal. Maar ook handig. Met de soort muziek die je leuk vindt. Zeker. Weet je, ja. je, je kan er van alles en nog wat mee doen. En ja. uh, to be real programming is just the job of the future. Weet je, als je ja, kan, ja, ja, kan leren, ja. dan kan je bijna overal een baan zoeken. En dat is uh, that's the way to go. Weet ja. je, stel ik verlies mijn stembanden of ik breek een leg. Dat ja, je moet luk. een beroep hebben. Juist. En je dan ga je geld hebben. verdienen. Ja, ja. ja wat, wat knap van je dat je dat naast alles ook nog eens een keertje doet. Want ik weet dat die studies uh, best pittig zijn. Nou, ik moet. Eerlijk zeggen, dit is misschien wel de chillste studie waar ik ooit op heb gezeten. Dat ben je niet. Ja, ik ben hier echt gekomen vanwege, uh, ik denk wel voornamelijk mijn toentijdige vriendinnetje die het had uh, aangeraden. En mijn broer, want mijn broer is al programmeur. Ja. En zij hebben mij aangespoord om uh, zoiets te gaan volgen. Ja, dus ik ben alle twee uh, oneindig dankbaar dat ja. ze hebben geholpen aan dit. En uh, ja, op dit moment alles gaat lekker. Dus uh, zoals ik al zei, de shows komen, uh, de opleiding gaat lekker en de muziek die blijft flowen. Ja, en de connectie oh. blijf ik maken. Kijk maar nu. Ja, <laughs> je zou er zeker. bijna bang van worden hè? dat alles zo lekker loopt in je leven tegenwoordig. Ja, hè? ja. Je, je moet wat geven om daar te komen. Ik heb genoeg ingeleverd in mijn leven om hier te zijn waar ik sta. Ja, Een ja, feestig, dat je, feesten gemist, wat dan ook. En ja. uh, vrienden afgezegd. Ja. Maar ik ben blij waar ik nu sta en ik probeer van de vier verder te groeien. Je moet wel heel erg van, de, van dit leven gaan genieten hoor. Ja. Want je gaat inderdaad verder alles missen. Ja, ja. Er is geen verjaardag meer waar je zult zijn. Nee. En alle zonne-feestdagen ben je elders. Ja, ja ik hoorde het nu al. En dat daar ik moet zijn je genieten. 22 december is rond kerst. Ja, Rond die tuurlijk. tijd heb ik optreden. Maar volgens mij heb ik dan ook allemaal feesten, verjaardagen... dat ik allemaal weer moet missen. Ja. ja het hoort erbij. Dat hoort ja, erbij. Maar ja, weet je, dat heb je ook als je in de horeca werkt. Ja. Dan kan je ja, ook nergens naartoe. Alles wat je Als iedereen doet, met ja. elkaar om de tafel zit, sta jij aan het fornuis. Ja, ja en dat, dat zijn nou eenmaal de dingen die sommige beroepen met zich meebrengen. Maar ik vind het knap van je dat je op zo'n manier alles, alle ballen hoog weet te houden. en, ja. en toch je doel in het vizier houdt. En Want uh, wij, Dolly had dingen die vaak vijf jaar geleden zijn opgenomen. Waar is Jasper over vijf jaar? Over vijf jaar zo, dat is een grote time jump. Nou hè. Dan uh, zou ik moeten zeggen... ik hoop dat ik dan op een uh, groot festival zou staan. Ik ben bijvoorbeeld vorig jaar naar Rolling Loud geweest. Rolling Loud is een beetje hetzelfde als Woeha. Uh, ik denk dat ik zoiets zou willen staan. Een hiphopfestival, festival, groot hip festival. Misschien een Lowlands. Uh, ja. ik, ik hoop dat ik daar destijds al, al heb gestaan of dan sta. In ieder geval over vijf jaar hoop ik dat ik... één of twee succesvolle albums heb... en dat ik gewoon volledig kan leven van muziek. Dat is waar rapport over vijf jaar is. Yeah. Helemaal ja, dat is toch wel de ultieme, uh, ultieme uitdaging. juist En dan komt eigenlijk ook wel uh, je, je dansopleiding ook wel weer pas. Want Zeker. hoe mooi is het als je gewoon heel lekker kan bewegen op het podium. He? Ja, een beetje Chris Brown. Nee, uh, dat <laughs> een beetje uh, het hoofd op hol jagen. Dat ze maar lekker je albums gaan kopen en dergelijke. Ja, zo is het. Zo werkt het gewoon. Yes. Ja, ik ga, ik ga toch nog één oude wetsen van je. <laughs> ik vind niet ervan. He, mijn en, muziek blijft ja, Oké, okay, nou, ik, ik heb Set Free heb ik ook uitgekozen. Vond ik ook zo'n heerlijk nummer. Yeah. Uh, ja, luister thuis. Dat is de laatste die ik van het rapport heb meegenomen. Dus we gaan er eens even heel goed naar luisteren en dan komen we straks weer bij u terug met hem. It's a girl, I Tara. Me as a bigger friend, I Night and day, it's just the same. All I need is just some understanding, mother, to find a way to things you see in me. If you speak a lies, I won't agree. You're set free. To be who you're supposed to be To be, your set free To be who you're supposed to be Wat vind jij, Beb, lekker of niet? Dit is hartstikke lekker. Heerlijk, hè? En, ik zit en dat ondertussen... maakt hij gewoon, hè, die jongen hier aan tafel. Dat maakt hij. En ik zit ondertussen ook gewoon dwars door zijn muziek heen te praten. Want <lacht> ik wil natuurlijk ook gewoon nog alles van hem weten. Ja, ja, ja, ja, ja. En je bent geen grijze muis, hè? Nee, zeker. Nee, inderdaad. Oh, oh, oh. Ja, is er nog iets waarvan je zegt van... nou, dat wil ik toch wel even gezegd hebben? Uh, ja... Ik denk het. De aankomende <laughs> tijd komen er dus heel veel nummers uit. Ja. En blijf vooral goed uitkijken naar het nummertje basis. Dat is een, een solo nummer, geen features. Maar daar ben ik het meest trots op. Dat, ik denk dat dat heel goed mijn rapcapaciteit van de afgelopen jaren wel heeft laten zien. Uh, dus de uh, baas dat nummer. Even kijken, het album van T111 dus. Daar heel goed naar kijken. Uh -huh. En uh, oh, nog één shout-out naar een andere artiest van me. Dat is een beetje mijn, uh, mijn uh, Parawan. Zo zie ik het altijd. Wat is dat, een Parawan? Parawan, dat is een uh, Star Wars term. is een beetje mijn uh, leerling, laat ik het zo zeggen. Oh, okay. Niet okay. leerling, leerling, want hij heeft genoeg skills. Hij is super dope. Maar uh, Rijn Nino, dat is een uh, hele goede mattie van me. hij maakt ook uh, hele, hele interessante muziek. En binnenkort gaat hij ook allemaal dingen releasen. Yeah. Dat wil ik er even bij zeggen. Zij zijn heel interessant om even naar uit te kijken. Oké, okay, ja. helemaal leuk. helemaal ja. leuk. Ik weet niet of Bep nog een vraag heeft. Ja, Trapport, hoe kom je aan die naam Trapport? En hou je hem? Mijn naam is Jasper Droppert. En ja, dat Droppert, heb ik gezien. Als je Droppert achterstevoren doet, dan krijg je Trapport. En nou het, ja, het is een hele was je dat verhaal. niet opgevallen? <laughs> Wel, nee. Nee? Oh. nee. Nou, ik was dus online aan het gamen. en uh, Ik heb een oudere broer, Floris, en uh, Ik was aan het spelen en ik keek naar zijn uh, profielnaam van zijn uh, spel. En dat was Lord Trapport. Na nou, at the time, mijn eerste artiestnaam... ik weet niet of jullie dat weten, was The hey. Scientist. Oh, oh <laughs> ik vraag ja. Vraag me niet waarom, dat was heel lang geleden. <laughs> maar ik zag die naam en ik dacht, Trepport, hey. E... Dat is hem. Ik dacht, jij bent trapper, maar ik ben ook trapper. Ik pak ja. deze. Jij bent maar Lord Trapper, maar ik word trapper, weet je. Nou, leuk. En sinds uh, dat moment uh, ja, ben ik trapper. Is dat ben trap. je. Trap dat is ben de ben naam. Ja. Uh, ja, ja, nou, ja, hartstikke leuk. Ja. Zit, je, zit je broer ook? Uh, heeft hij ook muzikale gaven? Uh, nou, hij heeft heel hij... veel gaven. Hij is uh, een miljoen keer slimmer dan dat ik waarschijnlijk ooit zal zijn. En heel, heel cool. Maar uh, hij is geen muzikant. Nee, nee, nee hij is programmeur. Ja, hij is, ja, is programmeur. programmeur geworden. Juist. Yes. Ja. Oh ja, dat is de programmeur natuurlijk die ja. tegen jou gezegd heeft, ga het doen. Ja. Ja, ja, ja. En eigenlijk ben je dus ook een beetje meer programmeur dan je zelf van tevoren had bedacht. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Nou, vooralsnog ben je je leven aan het programmeren. Ja, ja. alles aan het uitvogelen, alle kings eruit halen, ja zeker. Ja, wel. nou ja, toch okay. wel fijn dat je daar dan ook de skills voor hebt, hè? dat ja. je die nu leert. Ja. ja. Nou, hey Jasper, ik, ik vond het ontzettend leuk om je hier in de studio te hebben. Ik, ik kijk er naar uit om je nieuwe muziek te horen. Ik ben er reuze nieuwsgierig daar. Uh, mocht je nog eens wat hebben, uh, laat alsjeblieft van je horen. Nou, ik en dan kom uh, je gewoon weer gezellig, gezellig langs. Ja. Zeker weten. En we gaan Jaap Koper nog even opstoken. Nou, graag. Dus, uh, ja, hou de naam vast. Ja, ja zeker ja, weten. Ja, ja, nou, heel uh, veel dank, Jasper. Nou, nou, super zo is bedankt. het. Ja. Mogen al je dromen werkelijkheid worden? Daar nou, sluit ik, ik me uh, volledig bij aan. Ik uh, hoop dat ik jullie snel weer spreken. Ik vond het super uh, gezellig. Ik zou graag Uit. weer lekker willen bijkletsen binnenkort. En, uh, nou, tot snel. Gaan we zeker, gaan we zeker, doen. Gaan we ja, maar, zeker doen. We gaan even verder met uh, een andere artiest. Uh, ook niet de meeste gezellig: Joe Jackson met uh, Breaking Us Into. Don't you feel like trying? bye, -bye. Heerlijk, Joe Jackson. Dat is. Uh, we waren net de toekomstige Joe Jackson in de studio, hè? Nou, <laughs> ook ongeveer in die stijl. Uh, Heerlijk, wat een man. Ja. ja, leuk, leuk, leuk. Uh, ha had jij nog uh, nieuws? Nou ja, er is natuurlijk wel even alles. Het is kerstmis, het wordt kerstmis. Joh, echt? Ja. <laughs> Voor de Kerstmis. Nogmaals, um, dank aan, de, aan onze huismeester. die ons zo nou, heerlijk in nou. de kerstsfeer zet hier. Ja. Mooi ingericht. En die morgenavond, hoop ik, zelf staat te schitteren. Ja, op het podium. Ja, het zou ja. toch wat zijn, hè? Ja, dat zou het toch zou wat toch zijn. wat zijn. Want alleen, al, alleen al om dit moet hij genomineerd worden. Maar ja. hij gaat morgen in de hele andere rol, namelijk The Boys. Ja, One ja, of the ja, boys. ja. En dan heb je het over de vrijwilligersprijs. Hè? Ja. die morgenavond uitgereikt gaat worden. Ja. Ja, ik ben heel nieuwsgierig wie, uh, wie er gelukkig gaat zijn. onze collega's zijn genomineerd. En die ene collega. En daar uh, de mensen denken, wat zijn die twee aan het puzzelen? Nou, daar heb ik het dan over. Deze collega heeft dit allemaal zo prachtig versierd. Dus uh, ja. vandaar. Ja, ja, ja Willem ja, Bruis. Dat is morgen. Maar volgende ja. week vrijdag viert de toneelvereniging Willem Hild, Wim Hildering. Pardon zeg, ja. Zijn 75-jarig jubileum. Ja. En dat doen zij met de uh, absolute klassieker. De toneelversie van de wereldberoemde tv-serie Hallo Hallo. Hallo. Hallo, Hallo, I will only tell you what. <laughs> en dat is, uh, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ze hebben een voorstelling, vrijdagavond 15 december. En die is dan om kwart over acht. Zater... Die is uitverkocht. Is die uitverkocht? Ja, Kijk, ja die is uitverkocht. Je... Ja, dat kan... Kijk niet van op. Zaterdagmiddag 16 december om twee uur. Daar ga ik naartoe. Aha, ja. en ook nog zaterdagavond 16 december om kwart over acht. Ja, het zeker je jongens. Dat kan nog uh, online gereserveerd worden. Dus ja. inderdaad voor die zaterdagmiddag en zaterdagavond ja. hoor ik van dol. Ja. En het is uh, 10 euro per stuk. Ja, is maar ja, wel. het wordt natuurlijk weer een hilarische voorstelling... Um, ik, ik ga daar helemaal niets van vertellen, jullie gaan gewoon kijken. Nou ja, iedereen weet toch ook wat Allo, allo is? Allo toch? Allo. Dat kent iedereen allo. wel. Dus. Het, het, het café, het bolwerk van de Franse verzet en een lustoord voor de Duitsers. Ja. Um, en de schuilplaats van de onschatbare schilderij van de gevallen Madonna. Dus uh, ja, Ach, daar, ja joh, en het, het wordt echt wel heel leuk, want het zijn uh, natuurlijk amateurspelers. Ja. Maar inmiddels spelen ze al zo lang en zo lang met Elkaar, dat Die zijn echt op elkaar ingespeeld. En hebben in de loop der jaren natuurlijk ook heel wat geleerd op, uh, op het uh, toneelvlak. Uh, ja. Dus die kunnen echt wel een, een, uh, een uitvoering uh, neerzetten, hoor, een voorstelling. Ik heb um, twee maal ja. mee mogen doen met een vriend uit ons dorp die Willem de Vriend heet. Ja. Um, die uh, deed cabaretvoorstellingen. Nou, ja. Twee Tweemaal uh, een beetje aan mee mogen werken. En laat die nou... In dit toneelstuk een rol hebben. Nou, dat is, is. toch hartstikke leuk, jongens. Ja. Het is. En kijk, weet je wat ik ook vind? Uh, we moeten gewoon proberen om dat in stand te houden. Ja. Hè? En uh, uh, ook al, ook al uh, is, is het toneel dan misschien niet je favoriet, maar. Voor dat tientje. Ga er naartoe. Je hebt een hele gezellige middag. Je kan nog lachen ook. Je beleeft wat. Je ziet iedereen weer eens een keer. Ja. En uh, je houdt die toneelvereniging in stand. Want ik bedoel, de Wurf zijn we inmiddels ook al kwijt. Hè? Ja, hè? En het waren zulke leuke toneelstukken. En ja, ja, zo ja. ook uh, daar, daar kon je zoveel van leren over het Oud Zandvoort. Want er werd natuurlijk in Oud Zandvoort werd er. Uh, werd er gesproken. Ja, en dat was zo geestig, zo ja. leuk. Nou, ja, ja, je offert dan toch een stukje cultuur op. Zonde. Ja. En dus koesteren wat we nog hebben. Precies, dat en, bedoel ik. Ja, en Wim Hildering bestaat 75 jaar. Ja. Dus kom op jongens. Ja, dat moet toch nog 75 jaar dat door kunnen duren. Moet, hè? Nou ja, dat is volgende week vrijdag ja. in de krocht. Ja. En um, als ik even door ga kijken, uh, hebben wij 17 december, dat is dan uh, zondag, de Beach Pop Singers Concert op het Kerkplein of Protestante Kerk. Um, en ik ga niet al te ver vooruit, want voor die tijd hebben wij ook nog uitzendingen dol. Ja. Voor die tijd hebben we ook nog uitzendingen. Ja. Uh, in de krog staat 17 december, dus als in de Protestante Kerk de Beach Pop Singers zijn, ja. is in de... Uh, Krocht, jazz met Nathalie Masquet en Paul-Paulussen, Jean-Louis van Damme. En zij maken een swingende kerstsfeer. En uiteraard komen dan de Verjazz, de kerstnummers voorbij. Dat is dus de Krocht, 17 december. Oké. Okay. Inmiddels zijn we allemaal bij de hand en googelen we gewoon al die sites om, om kaarten te verkrijgen. Dus voor het komend weekend, het volgende weekend is er dus de 15e. De zestiende en de zeventiende, zo ontzettend veel te doen. Nou, kijk aan. Ik, ik, ik hoorde trouwens dat, uh, dat uh, Willem komt hier ook naartoe. Ja, die komt luisteren en kijken. Het is lekker weer. Ik neem de eerste trainers aan voor.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 Oh, mijn Willem komt zo. Nou, ik moest het Dolly gewoon vertellen. Dat ja, dit was echt he niet normaal. Want Hele dat wist ik dus he he helemaal niet. Dat cabaretje vorig jaar uh, met uh, Willem de Vriend. Dat, uh, daar was een prachtige trein gebouwd door uh, uh, Nico Disseldorp. En zo kwamen wij het toneel op. De Chattanooga Choo met de trein naar Zandvoort. Dus, ja, ja, wat, wat een toevallig. Nou, hier He? worden we toch gelovig van, Donny. Daar word je toch gelovig van. Ja, ik ga straks weer naar die kerststof van Kees, hoor. Ga ik er even, even weer zitten geloven. Oh, zo was oh, dat... Oh. Ja, dan, ja, ja, ja. En volgend weekend staat Willem dan uh, met uh, Hildering op het podium in De Krocht. Ik blijf maar roepen: komt dat zien, komt het zien? Ik zit toch wel helemaal ergens in de Zandvoortse sferen. Ja, ja, ja. Hoor, zeg het voort. Hè? Klaas Koper vroeger altijd met zijn klink. Ja, prachtig. Ja ja, prachtig. Ja, ja, ja, ja. Hartstikke mooi. Ja, we hebben wel uh, mooie herinneringen aan dat dorp. Toch even goed wel. Jawel, ja. en die moeten we warm houden. Er gaan dingen veranderen. Dit is even eventjes het laatste seizoen van de krocht. Ja. Want in april gaat die dicht. Ja. En dan komt er een enorme verbouwing. Dan ja. verdwijnt Theo van achter de bar. Ja, en hij stopt ermee. Die stopt ermee. Ja. Nou, dat is, is het natuurlijk... niks voor ons, Ben. <laughs> nou ja, we <laughs> moeten straks eventjes. Oh nee, ik heb geen tijd om na te praten vandaag. Maar dan gaan we ja. binnenkort. <laughs> Ja, als ik jonger was geweest... had ik er serieus over nagedacht. hoor. Want dat vind ik, het is natuurlijk het leukste wat er is... in het theater ja. uh, bezig zijn... en alles voorbereiden en doen. En, uh, het is ook een bijzonder theater... met die, die akoestiek in die zaal. Het is natuurlijk oorspronkelijk ja. de oude kerk. Hè? Ja, ja, de cirkel ja. is rond. Ja. ja, de akoestiek is daar fantastisch. Is ja. prachtig. Ja. Maar ja, of we het gaan doen of niet... wie zal het zeggen? Die, Diana Ross had er al een liedje over... Wie weet waar je naartoe gaat... Waar zijn wij naar onderweg? Waar ja. zijn wij naar weten we? Waar heen! <tie> <tie> Waarom? <tie> Of we worden melig. Kijk, zo'n jonge vent hier... zo'n knappe Jasper... Ja. die weet waar hij naar onderweg is. De ja, bijna ja, niet meer, hè? Nee, we laten het maar op ons afkomen. We heb een paar afslagen genomen... en ik heb toch al geen richting gevoel, dus. <lacht> <lacht> en als ik dan iemand de weg vraag... en die gaat het mij uitleggen... ben ik volledig afgeleid door die persoon zelf. Want die heeft misschien een vratje aan de neus of Een plekje in de nekkie. Of een, of een nare tand. En dan zal ik nooit horen hoe die, dat hij die mij vertelt waar ik ze toe moet. Hou oh, oh, oh, op alsjeblieft. Maar goed. Ja. Ach ja joh. Nou, het maakt het uit waar we naartoe gaan. We blijven gewoon lekker lachen, Beb. Kan ons het schelen. We hebben...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 Stop your sighing Be happy again Keep on smiling Cause when you're smiling The whole world smiles Wat is die lekker hè, die man. Hè? Ja, we, we moeten gewoon <laughs> blijven smilen. Tuurlijk we moeten we blijven smilen. lachen. Altijd blijven lachen. Ja, dat zei mijn vader ook altijd. Vergeet nooit te lachen. En, en zo is het ook. Ik bedoel, uh, ja. ja. Vanavond uh, gaat het over mijn vader. Hè? Ja. Dat is misschien ook wel leuk. Mensen die net zijn ingeschakeld. Ja. Vanavond om 7 uur. Dan is er weer een uitzending van Barboek Zandvoort. Van Sandra Lisseberg. Uh, en ik ondersteun haar daarin. Uh, met de techniek. Um, maar vanavond gaan we het hebben over uh, uh, uh, uh, mijn vader en het horeca. En uh, we, we hadden natuurlijk die strandtent die samen met mijn moeder is begonnen. En daarna de Tiroler stubel erbij genomen. Daarna de Sielberstubel erbij genomen. Nou, we hebben inmiddels ook een snackbar gehad. En weet ik het dus. Uh, een heleboel kolderieke dingen zijn er allemaal gebeurd waar we het uh, uh, helemaal uitgebreid over gaan hebben. En een beetje natuurlijk de muziek uit die tijd die erbij hoort. Van 7 tot 9 vanavond. Uh, ook niet vergeten, volgende week uh, weer The Boys Are Back in Town. Uh, uh, he, in het verlengde van ons uh, programma weer. Van tussen 10 en 12. Straks uh, worden we overgenomen door Marja en door Pim. Zij staan al te trappelen. Dus schakel niet weg, maar blijf afgezet. Ja, ja. <laughs> Haal maar niet van me, apropos. Ik heb nog maar eventjes om te praten. <laughs> ja, Pim, ja, Pim, ik schiet op. Nou, hij, oh, je hoort het echt, hè, dat hij staat te trappelen. Ja, ja. Ja, zo is het. Dus ik zou zeggen, uh, tot... Volgende week tussen 2 en 4 zijn Beb de Rik en ik weer vanuit Nieuw Unicum. Met allemaal lieve leuke gasten, lieve leuke artiesten. En met? en met de techniek van... Pim. Onze Pim natuurlijk. Die man met die prachtige stem bij de radio. Je nou. Ja, zo Opzij. is dat. Hè? Opzij. Opzij. Ja, nou ja, of zij het is nog niet afgelopen. Oh. Ik zou zeggen <laughs> Ik zou zeggen mensen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week dan zijn we er van 2 tot 4. Houdoe! Fijn weekend ondertussen. Ja, fijn weekend allemaal en naar die kersttallen gaan hè. Laat vrij slaan. Rest in the Smakelijk eten, zit ik thuis bij de kerst al met de kaarsenaan. aan? Alleen een krekker met kaas, oh, mijn maag ging te keer. Oh, zal ik even stiekem naar de febo? Ik heb het niet gedaan, want het koor, die engelen, ja hoor, daar had je ze weer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.